Een driedaagse zoektocht naar de vermiste Jolanda Meijer in Winsum... is zonder resultaat gebleven. De politie zocht bij twee boerderijen en haalde er gierkelders leeg... waar ze volgens de geruchten in zou liggen. De inhoud is onderzocht op menselijke resten, maar er is niets gevonden. Ook is vergeefs geboord in de betonnen vloer van een schuur. De boerderijen waren in de jaren negentig eigendom van een veehouder... die vaak straatprostituees in Groningen bezocht... onder wie de drugsverslaafde Jolanda Meijer. Ze is voor het laatst op 7 februari 1998 gezien. De actrice Kitty Jansen is gisteren overleden... aan de gevolgen van een longontsteking. Kitty Jansen speelde in tal van theaterproducties. Op televisie was ze te zien in jeugdseries als Zwiebertje en Marijntje Gijzen. In Zwiebertje speelde ze begin jaren zestig de rol van Freule Nicolien. Ook was ze te zien in afleveringen van de politieseries Baantje en Russen. Kitty Jansen was getrouwd met de acteur André van den Heuvel... en is de moeder van Dick van den Toren, die ook acteur is. Kitty Jansen was 82 jaar.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 Het weer vanavond en vannacht alleen buien langs de kust. Morgen af en toe een bui, vooral in het noorden van het land. Het wordt morgen, net als vandaag, ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan verkeersinformatie. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Oost, is een ongeluk gebeurd richting Amersfoort. Tussen Knoop het Amstel en Watergraasmeer staat drie kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht.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 Het is Radio 1, de NTR. En ja, stof. Dames en heren, goedenavond. De dichter heeft gezwegen sinds 1999... maar nu is er een nieuwe bundel. De tijd vliegt, maar de dagen gaan traag... waarin de dichter in het gedicht dichterdicht...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 Goeie vraag. Ik, uh, uh, ja, het, het grootste helft, zoals ik ook schrijf, is natuurlijk voorbij. Dat kun je wel zeggen. Dus uh, uh, ik moet het beste maken van de rest. Hè? Mm -hmm. En iets meer inhoudelijker. Waar, waar staat u geestelijk? Hoe bent u eraan toe? Nou, ik ben wel monter verder. Bo, ik heb veel meegemaakt mee uh, en uh, uh, ben er toch redelijk, uh, redelijk uitgekomen. Dus uh, ja... Ik vond het wel, wel, wel positief, laat ik het zo zeggen. Wat hebt u zo al meegemaakt? Nou, ik refereer nu even aan de behoerte van vorig jaar... die mij eh, eh, toch enigszins door elkaar heeft geschud... maar die ook eh, tegelijkertijd weer een nieuwe dichtstil heeft opgeleverd. <laughs> dus ja, eh, je moet kiezen wat, wat je zelf het belangrijkste vindt. Het leven is lijden en het lijden is kunst, zoiets. So oh Nou ja, eh, ik heb het kennelijk wel nodig dat ik af en toe een beetje door elkaar wordt geschud door het leven zelf. Ja, oké, maar je kunt kleinere offers brengen dan een herseninfarct. Ja, maar dat heb je niet zelf in de hand. Wat gebeurde er met u waar? Oh, dat was gewoon thuis, gelukkig. Niet publiekelijk, maar ik stond met mijn vriendin in de keuken... en kreeg een duizeling die ik al vaker gehad had... maar die toen ook leidde tot raar praten en... Uh, mijn motoriek bleek opeens uh, niet meer te zijn zoals hij hoort te zijn. Ja. Dus ik, uh, zij heeft toen heel wijs de, de, zich niet met een kluitje in het rieter te sturen... en onmiddellijk uh, een ambulance te komen. En toen heb ik enige tijd in het uh, eerste ziekenhuis... en toen even de laatste woord doorgebracht. En konden ze in het begin niet spreken en uh, de, de, de, heel slecht bewegen en zo. En nou ja, ik heb nog een paar restverschijnselen. Ja. Die vriendin zit volgens mij aan de andere kant van het glas hier. Ja, dat is wel zo dat ik haar niet kan zien. Ja. Mogen we haar naam weten? Ze heet Esther, want dus ze is ook... Uh, de bundel is ook aan haar opgedragen. Ja, en um, Esther is u 30 jaar jongere geliefde, als ik het wel heb? Uh, ja. ja. ze wordt wel steeds ouder natuurlijk. ze <lacht> maar maar blijft 30 jaar jong. Ja, dat zie je wel. wat zijn de restverschijnselen? Zoal? Nou, onder meer dat ik uh, niet meer handmatig kan schrijven, maar. Dat is niet zo'n groot probleem. als het wel jammer is, want ik had een heel bijzonder handschrift, zegt iedereen. Hm. Uh, Wat was er zo bijzonder aan? Nou, het was heel fraai. Wat <laughs> maakte het fraai? Ja, het was enigszins gebaseerd op de uh, uh, humanistische cursief. die weer uh, op de Carolingische minuscule teruggaat. Is het zo duidelijk? Het is niet gewin. Het is niet maar... <laughs> maar, uh, maar, dus, maar, ja, poëzie schrijven en andere dingen ook trouwens. Uh, gebeurt toch in je hoofd, en de computer is een. Uh, Dankbaar iets. Ja. Ja. Schrijven in diepere zin des woords kunt u nog steeds en ja. heel goed. Zullen we daar maar gelijk eens een proeven van doen? Ik heb een, een eerste gedicht dat ook het eerste gedicht uit uw nieuwe bundel ja. is geselecteerd. En daar gaan we nu naar luisteren. Raadsel. De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag. Een jaar is zo voorbij, terwijl de uren elk wel een eeuwigheid lijken te duren. En morgen wordt als gisteren en vandaag... De mens is niet gelukkig van nature en kwelt zichzelf met steeds dezelfde vraag waarop geen antwoord is. Je zou zo graag iets door de spiegel zien, maar het blijft turen. Er valt geen enkel onheil te vermijden. En dat er dood komt is een zekerheid waaraan je geen gedachten meer wilt wijden. Je raakt de mensen en de dingen kwijt tot je het leven langzaam voelt verglijden en deel wordt van het raadsel van de tijd. Ja. Jean-Pierre Ravi in Kunsthof op Radio 1 van de NTR. Het programma over de wonderwereld van de media kunst en cultuur. Uh, u kunt reageren via www.radiokunsthof.nl en twitteren. Het Radio Kunsthof. En de beelden zijn te zien van dit interview via de site van Radio 1. Jawel, oh. blijft u er vooral uh, met rechterrug bij zitten, meneer ja, Ravi? ik merk het. Uh, daar zegt u wat, hè? Uh, dat de mens zich maar kwelt met immer dezelfde vraag... waarop ook nog eens geen antwoord is, zoals u dat formuleert. Hè? Wat is die vraag in, in nou, uw geval? In diepste zin is dat voor iedereen de vraag... naar uh, de zin van het leven natuurlijk. Uh, uh, en daar is inderdaad geen antwoord op. De religie probeert er een antwoord op te geven... maar dat lukt ook niet, niet echt. Dus, uh... Voor iedereen of voor u? Ja, voor mij natuurlijk, maar uh, ik ben maar een zegsman voor, voor iedereen. Mm -hmm. ik maar denk, ik kom uh, mensen tegen, die kunnen de zin van het leven uh, in vier volzinnen ja. uh, formuleren. Maar voor u is dat in ieder geval niet zo? Nee, ik denk ook dat die mensen dan uh, iets anders voor ogen staan dan mij. <lacht> maar hoe tast u dan? Wat is het dichtstbij dat u komt als het gaat om de zin van het leven? Nou ja, je, je weet dat het ieder geval afgelopen kan zijn. En, en uh, waartoe je dan op aarde was, weet je niet. Maar doe eens een poging. Waartoe nou ja, is Jean-Pierre Rally is, op aarde? Ja, in mijn geval is het duidelijk uh, voor het, toch wel het schrijven van af en toe een gedicht. Dat is heel belangrijk. Maar wacht even. Aan de andere kant van het glas, zoals wij eerder vaststelden, zit Esther. En men zou ook kunnen zeggen, ik ben er voor de liefde. U zegt, ik ben er voor de poëzie. Ja, goed, de liefde is ook eindig. Ik bedoel, <lacht> dus de, dat ja. uh, kan uh, door de dood of door uh, het leven komen, maar er is een eind aan. Ja, maar de zin van het leven, zegt u, is voor mij dichtkunst. Nou ja, als, je, het, het, het, als ik moet noemen wat nu ik uiteindelijk uh, het op ben... op het meest het belangrijkste vind, dan is dat wel het, het, het, het, hetgene waardoor ik... Denk herinnerd te worden en ja. wil worden ook. Nou, nou ging daar ook nog iets van af, vooraf hè, aan, aan, aan die kwellende vraag waarop we maar geen antwoord kunnen krijgen. En dat was uw vaststelling: de mens is niet gelukkig van nature. Nee. Hoe, uh, hoe nou, weet dat, u dat? Juist, dat, dat geloof ik ook. Uh, omdat uh, je merkt voortdurend dat. Ja, je zit als mens met. Het enige wezen ook, is een mens, geloof ik, wat zich afvraagt... waarom dingen fout gaan. Uh, ik geloof niet dat dat het verder voorkomt. Uh, en uh, het christendom heeft daar een antwoord op bedacht. He? Er is ooit in heel ver verleden een, een, een misstap begaan... en daar boeten wij allemaal voor. Uh, dat is een primitieve, maar een, een, toch een poging om zin te geven... aan uh, het feit dat iedereen, iedereen weet dat het fout gaat terwijl ik het gevoel heb dat het goed zou moeten gaan. Mm -hmm. En als, als iemand nou zegt, iemand als een interviewer zomaar... Hè, van um, maar ik ben persoonlijk heel erg gelukkig... zelfs nu mijn moeder erg ziek is, of zelfs als een geliefde bij mij weggaat... omdat ik toch op de een of andere manier word aangestoken door alles wat er gebeurt. Het enerveert me, het, het, maakt, het leert me dingen, ik louter erdoor... en dat maakt mij op een tweede laag toch eigenlijk ontzettend gelukkig... Dat kan natuurlijk. En, en kunst is, is ook een uiting daarvan. Want uh, ook die gedichten, die zijn vaak... Uh, de, het onderwerp is heel, heel ernstig en heel somber ook vaak. Uh, terwijl u door de vorm uh, uh, toch een bepaald geluksgevoel... zowel bij de dichter zelf, als hij het maakt... als de de lezer, de goede lezer, ontstaat. Dat is een paradox waar ik ook geen in heb. Maar waar, waarom stelt u dan toch vast... de mens is niet gelukkig van nature? Want dit klinkt toch een stuk gecompliceerder. Ja... Oh ja, goed. Of moest die dichtregel er gewoon komen? Oh ja, die, nee, maar het is ook waar natuurlijk. De, de, de mens is, is niet, niet geschapen voor het geluk. Nee, maar even pest hoor. Ik dacht ja, ik dat dichters maar... er waren om dingen ingewikkelder te maken. En nu lijkt het alsof u met deze regel de dingen platter maakt. Nou, dat, dat geloof ik niet. Maar uh, ik, ik geloof ook uw eerste vastheid niet dat uh, poëzie er is om... Uh, het leven ingewikkelder te nee? maken. Nee. Waar, waartoe is poëzie op aard dan? Uh, het is om uh, bepaalde waarheden. die uh, van alle tijden zijn. Want er is eigenlijk, eigenlijk geen verschil tussen. de allereerste poëzie die we kennen, sap voor en derken. Ja. en wat er nu geschreven wordt. Uh, uh, voor iedere generatie opnieuw te verwoorden. Mm -hmm. Dat moet gewoon. <laughs> Dat moet gewoon ja. Er wordt nooit, nooit iets nieuws in poëzie gezegd. Wordt er wordt nee? nog eens iets op een nieuwe wijze gezegd. Ja. En daar de, de, de, de ouden kloegen naar over. Dat is niks nieuws te dus, dus ook deze meteen... Ja, is nu nu doen, doen ook de bijna-ouden het uh, achter de microfoon. <lacht> Waar, waarom hebt u eigenlijk uh, zo evident gekozen... Hè? Ik ben door uw werk heen gegaan voor het thema tijd en lijden. We, weet u waarom u dat thema hebt gekozen? Nou, Omdat uh, ik geloof dat, dat het voorbijgaan van de tijd... het hoofdkenmerk hoofd, uh, uh, of het hoofdonderwerp van alle kunst is eigenlijk. He, je ziet het in, in beelden van kunst natuurlijk, in portretten en in uh, stillevens. Het vasthouden van iets wat afhankelijk is. Uh, in muziek hoor je de tijd, mm -hmm. als het goed is. He, dus, de, kijk, tegenwoordig met die geluidsdragers uh, hoor je steeds de, dezelfde lengte van een muziekstuk. Maar dat was natuurlijk oorspronkelijk uh, niet zo. Dus iedere uitvoering was anders. Uh, en uh, de tijd speelt daarin een enorme rol. Dus ik vind ook in poëzie is, is het heel belangrijk dat je... Uh, dat ja, en het, het, het zit ook vervlochten natuurlijk uh, in de titel van die nieuwe bundel. De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag. Uh, daar hebben we weer zo'n zo paradox waar u ja. graag in doet... als het ja, gaat om, om tijd en, en, en om lijden. Ja. Geniet u dus stiekem eigenlijk ook een beetje van, van dat lijden? Nou ja, dat, dat, dat hoort erbij. Het dat, dat is heel <lacht> romantisch om... om uh, uh, ja, kijk... Als het nu toch zo is, dan kun je er beter, euh, ook nog een beetje ja. van genieten. Ja, want u bent een diepste een romanticus, krijg ik het gevoel. Nou ja, dat, dat lees ik in alle kanten, dus het zal wel waar zijn. Nou, denk eens hard op. Waarom zou dat waar kunnen wezen als u probeert naar binnen te blikken? Nou ja, ik ga ik, ik, ik me met de wezenlijke dingen bezig. En dat, dat gebeurt in de romantiek ook, denk ik. Ja, men, men plakt graag een etiket op iemand. Ja. nou, Frits Bolkestein een keer gezegd in een interview. Ik herinner me dat nog heel goed. Um, romantici, dat zijn mensen die maken het uh, verleden uh, en de toekomst... mooier, interessanter dan hij was en is. Wij hebben te weinig interessante gedachten over het nu. Ja, voor, voor een politicus is dat een, uh, een goede uitspraak. Maar uh, er is, denk ik, een groot verschil tussen een dichter en een politicus. Maar uh, wellicht schuilt er iets van waarheid in dat romantici... Uh, al was het maar stilistisch... Nogal stevig kunnen aanzetten? Nou ja, het idealiseren van, van een verleden of van een toekomst, dat komt wel voor natuurlijk. Dat is, uh... Ook bij u? Ja, ik geloof natuurlijk dat ik. Maar dan, dan, als ik een verleden idealiseer, dan is dat een verleden wat ik niet heb meegemaakt. Leg eens uit? Nou ja, een, een, een soort ideaal verleden bestaat. Ja, dat komt ook wel in die poesie. Het haakt er een beetje in op wat we eerder zeiden. Dat je een heimwee hebt naar iets wat er niet was. Naar een periode dat misschien de wereld nog heel was. Wat had u bijvoorbeeld heel graag gehad toen u, toen u een jongeling was... dat er niet was? Uh, nou, onder meer de wijsheid die ik hoop <laughs> nu te hebben. <laughs> en bedoel, wat, was, wat was de, de jongeling voor, voor voor Kerel? Een tamelijk onuitstaanbaar iemand, denk ik. Wat, maar, maak, wat maakte hem zo onuitstaanbaar? <laughs> nou ja, kijk, ik, ik droeg vroeger uh, het dichterschap uit. wat uh, toen nog eigenlijk uh, vooral in mijn eigen uh, optiek bestond. En uh, ik verwijs nu, uh, als iemand zeurt, gewoon naar het werk. En dan, uh... Maar wat was dat dan voor dichterschap? Wat maakt u nogmaals zo onuitstaanbaar? Dan? Nou ja, ik probeer dat, het dat, te zeggen. Dat zeg ik ook een beetje uh, rajeerend nou, natuurlijk. Oké, okay, maar toch. Uh, maar. Uh, ja, goed, ik, ik was mij uh, van mijn, zullen we zeggen, uitverkoren uh, zijn wel degelijk bewust. maar had er nog niks, niks voor uh, <laughs> gedaan om dat uh, waar te maken. Nee. Dus en, dat, en, en hoe zagen uw levensomstandigheden er, er, er praktisch uit? Hè? wat voor milieu kwam u bijvoorbeeld? Uh, oh ja, nog goed. Mijn vader was uh, dominee. Dus uh, de, de. En ook een uh, dominee Dus daar had je weinig last van. Uh, maar de. de de dimensie van het woord speelt een enorme rol bij ons thuis. He, dus en, uh, ik wilde ook als kind zelf dominee worden, niet uit religieuze bevlogenheid. Maar omdat ik merkte dat mijn vader één uur per week het woord kon voeren zonder dat iemand met de reden viel. <lacht> en dat, uh, uh, ja, dat ja. op een andere wijze is er nu, nu vaak aan, uh, aan voldaan. Maar <laughs> je zou kunnen zeggen um, dat, dat u in die zin dominee bent geworden... dat dat oude dominee's woord uh, vaak toch de kern van de theologie... Uh, ijdelheid der ijdelheden, ja. ook het uwe is geworden. Dat alles vluchtig is. Dat is gewoon waar. Dus uh, ik vind dat je dat moet, moet zeggen in Poesie. Maar ja, eh, nogmaals, die gedichten zijn eh, eh, natuurlijk maar een, een fractie van mijn, van mijn persoonlijkheid. Ik bedoel, het zou niet best zijn als ik altijd zo somber was als ik alleen als ik in die gedichten ben. Nee, want er zit maar, een raar contrast tussen die man die dicht en, en die je dan leest... En, en, en de kerel die door het bestaan trekt. Want als je met mensen die hem lief hebben spreekt... dan zeggen ze, is eigenlijk wel een vrolijke vlierenfluiter, die nou, Jean-Pierre. Ja, ik ben, geloof ik, in de omgang wel, wel gezellig. Ja, dat twiste tenminste... Als goed zo... gemutste drama ja. over zich. Nou, ja, goed, als ik die, die, die, de, de, de, de kettenstukring zo overzie... dan ben ik ook niet ontevreden over, over uh, de, de andere partijen. Maar uh, de ernstigste levens, die leg je vast in, in die gedichten. En, en omdat ik uh, een tamelijk kleine productie heb... vind ik dat je geen vrouwkel moet schrijven. Maar waar, waarom um, reflecteert zich dat andere deel van u, de afdeling Jolijt... Uh, dan nooit uh, in de vorm van uh, een gedicht? Nou ja, ik, de, de Light verse. Dat vind ik een geestel gods eigenlijk. Uh, het, tenminste, ik, ik ben, het is niet mijn voor, laat ik het zo zeggen. Uh, ironie mag zelfs niet, heb je gezegd, nou, ik, het verbod ja, op ironie. Nou, ik vind, ik vind ironie, dat heb ik natuurlijk in mijn vroeger werk wel... en dat was ook toen mode... Hè. Uh, dat merk je niet, niet, niet zelf, maar achteraf zie je dat. Ook in een heel ander soortige poëzie. Als iemand een, een emotionele uitspraak deed... Hè, ik hou van je, dan wat de volgende regel zegt men in zo'n geval. Dus met de ene hand ja. geef je iets en neem de andere hand terug. En ik heb gemerkt, ik vind dat die vorm die ik hanteer... Hè, dus, dus ja, misschien komen we nog te spreken maar sonnetten en dergelijke... dat dat al voldoende afstand schept... Uh, mm -hmm. Ja, want me... u bent heel vormvast. Ja, ik herinner me dat toen mijn eerste bundel verscheen... dat toen mijn moeder uh, door een oom werd opgebeld... die zei, zie je niet dat dit een noodkreet van de jongen is? <lacht> dacht ik, nou, dat is een beetje omslachtig. Hè? Ja. Als je eerst als in, in strakke vormen giet... dan een uitgever zoekt, <lacht> dan een drukproef gecorrigeert. Voor een noodkreet is dat wat... Uh, ja. wat, wat nou, nou nood... heeft die noodkreet in dit geval 13 jaar op zich laten wachten. 13 jaar was er geen nieuwe bundel van u en op, op zekere nacht begint u naast Esther te woelen. Dat heb ik uit de best mogelijke bron. <laughs> wat gebeurde er dan? U begon te woelen. Nou ja, uh, uh, een goed gedicht is toch uh, iets wat je gegeven wordt. Uh, je moet natuurlijk wel... ik bedoel, Het wordt niet aan iedereen gegeven, dan zou het hier vol zitten met, met uh, ravietjes. Maar, uh, uh... Die houden we erin, ravietjes. Heel <laughs> ja. goed. Maar uh, uh, ja... Het begon weer op een gegeven moment. En maar nou wat gebeurt er die nacht? Hoewel... U, u, u ligt daar. Wat, wat, wat, wat geschiet er? Ja, dat weet ik ook zelf niet. Maar, uh, ja, ik, ik, ik heb ooit een theorie verkondigd. Je moet met beelden werken hè, als je iets duidelijk wil maken. Dus dat je uh, bij een goed gedicht daar een blik op wordt gegund. Dat het gisteren bestaat. Dat je daar een blik op wordt gegund. Dus uit de, uit de tijd je dat in één keer kunt opschrijven omdat je denkt nee, zo was het niet, het was anders. Ja. En op een gegeven moment valt het als op zijn plaats. Maar gaat het dan bij u zover als het bij Carmichelt ging... dat u dan uh, op zo'n nacht even uh, naar de rand van het bed glijdt... en uh, noteert konijntje op uh, uh, zandpad in Bos... en de volgende ochtend niet meer weet uh, waar dat op staat? Dat, uh, zo werkt het bij mij niet. Hoe dan wel? Nee, ik, als, als ik helemaal bezig ben met het gedicht... dan kristalliseert uh, zich dat verder uit. Dan kun je het eigenlijk bijna... Uh, ...fausloos opschrijven naar de volgende dag. Dus u schrijft dat die nacht in uw hoofd? Ja. Het is niet een, een gedachte waarmee u dan opstaat... ...en die, daar gaat u dan uren over delibereren? U hebt het al? Uh, Meerendeels wel, ja. En doet u dat dan met de ganzenveer, toch met een computer? Uh, met de computer, want ik kan het, zoals gezegd, uh, die niet meer schrijven. Maar dat was vroeger ook al zo? Nou, toen gebeurde het... Het gedicht ontstond ook uh, in het hoofd... ...en werd na de hand opgeschreven. Ja. Uh, Esther van der Meer is haar achternaam. Zij uh, werkt bij het uh, Dagblad van het Noorden. Uh, die, die zegt... Uh, dat gedicht is dus al af in zijn hoofd als hij gaat typen. En ik begrijp dat niet. Legt u het haar eens uit. Ja, als ik het zelf wist... Zou ik het ook... Maar doet u eens een poging. Ja, maar ik, heb, ik, ik, ik begrijp het zelf ook niet hoe het werkt. En waarom het ook een uh, hele periode niet komt. 13 jaar? Ja. Was raar. Maar ik heb natuurlijk in die tijd niet stilgezeten. Ik heb wel allerlei dingen gedaan. En, uh, maar raakt u, uh, ik vraag waar... het maar echt op de man af, niet af en toe ook een beetje in paniek? Als het, als het zo lang niet komt? Oh ja, ik, uh, dit voer ik wel als een geschenk, deze bundel. Want uh, uh, ja, de laatste jaren uh, waren natuurlijk. Uh, zoals gezegd, ik heb wel drie delen van de Rijmkoning, als vaderlands geschreven is aan de Matriek van Wissen. En. Uh, ik schrijf elke week stukjes en dat soort dingen. Dus dat, dat, ik was bezig. Maar echt poëzie is, nou. uh, ja, die ontstond gewoon niet. Laten we eens een tweede gedicht beluisteren. Uh, Revalidatieoord. Hier is het. Revalidatieoord. Er ging iets binnen in mijn schedelstuk... waardoor een aantal dingen het niet doet. Mijn rechterhand gehoorzaam niet meer goed... en lopen lukt alleen maar met een kruk. Je houdt het nauwelijks voor mogelijk...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 Maar de dagen gaan traag. Te traag. Uh, te traag, ja, <laughs> ja. Waarom eigenlijk. Ja, ze gaan ook traag, maar te traag. Waarom eigenlijk te traag? Ja, dat is een kwestie voor het gevoel, hè. Maar waarom, waarom zegt u. Ja, dat, dat teur dat hoort daar toch wel. Dat, ja, het dat wil ik daar uh, persoonlijk. is ja? En afgezien van het feit dat het een vijfvoetige jambe is. Ja, uh, dus ook technisch is het uh, nodig. Uh, moet, maar uh, dat is niet de, de oorzaak. Dat is, uh, ja. De moeten staan. Was dat in dat revalidatiecentrum ook, dat die dagen te traag gingen? Ja, tingen? man. Dat was een ramp natuurlijk. Want? Het, uh, ja, dat is, is heel vervelend. Het uh, verblijft daar. En vooral naarmate je uh, geneest of dat is opknapt... Uh, wordt, het, wordt het erger. Als je heel ziek bent, dan, dan merk je nauwelijks... dat je omgeving en zo... maar uh, je wordt bijvoorbeeld in, in zo'n revalidatieoord... met vier medeleiders. Onbekenden op één kamer gezet. Terwijl men uh, enorme drukte maakt over twee gevangenen op een cel. Dat <lacht> je met vier, vier uh, uh, onschuldige gehandicapten. in één. daar waar je, waar je dingen van hoort, geluiden en zo. die je noden verdraagt van geliefde. Maar die moet je dan dus. Uh... U dicht ook terwijl u praat, hoor ik. Hè? Ja, ja, goed. Ja, ik kan doen. <lacht> maar, maar dat maar, lijkt uh, me inderdaad een hele. hele dat is, toestand. Uh, dat is heel erg. Ja, en dan is het goed als je. Uh, uh, iets hebt wat je bezighoudt. Had u taal, want uh, in eerste instantie, na die infarct... kon u amper een lopende zin uitspreken. Ja, dat, dat is waar. Dat was heel vervelend. Te meer omdat ik uh, voorkomen helder was. Dus ik heb alles meegemaakt. En ook uh, ja, wat er gebeurde met zekere uh, fataliteit uh, ondergaan. U, u zat in een helikopter, van waaruit u naar beneden kon kijken... naar uh, wie met wie dit gebeurde. Nou ja, dat is misschien. Ja, het beeld zou ik zelf niet gebruiken, maar ik, ik wist het wel. En inderdaad, het was. Het was waars, waars, waars, even, vind ik, ik onderbreek ik... uw excuses ja. hoor. Uh, dat beeld zegt u, zou ik het nooit gebruiken. Dat is natuurlijk een, een journalistieke metafoor. Ja. Ik weet het, het is banaal. Nee, maar maar... het is een beetje alsof je uh, van bovenaf kijkt, alsof het niet waar Hoe was het dan? Nou, ik, ik was me wel van mezelf bewust. Maar uh, dan wilde hij iets, iets uitdrukken of zeggen en zij bijvoorbeeld zuiderling, terwijl je duizeling wil zeggen, dat soort, de, dat is natuurlijk bijzonder eigenlijk voor iemand die het woord heel belangrijk vindt, mm. zoals ik. Was u bang dat u dood ging? Nou, nee, echt niet. Dat, dat, ik ben vaker uh, in ziekenhuizen geweest met uh, ernstige kwalen die. Uh, uh, aan mezelf te wijten waren. In 1987, door de ja, alcohol. En uh, mijn kleurrijke levenswandel <laughs> leidde toen tot een uh, langdurig ziekenhuisverblijf ook. Maar, uh, ja, god, je kunt daar niks meer aan doen dan. Dus uh, een zeker fatalisme uh, overheerst dan. Bij mij. Oprecht kunt u zeggen, ik ja. vond het niet jammer dat ik dood leek te gaan. Nou ja, ik dacht, uh, ja, als dat moet, dat moet gebeuren, dan moet het maar gebeuren. Maar uh, ja, dat zou... Het is heel sneuzig geweest, want dan was deze bundel niet. Nee, en toen u bleef leven, hè? Uh, en uh, en, en u, u daar lag in dat revalidatieoord. Hoe ging het toen met de, de taal verder? Hoe kreeg u daar weer grip op? Hoe verliep dat? Nou, uh, ik heb uh, zelf uh, alleen maar in mijn hoofd... Een, een nooit opgeschreven, hoor. Een sonnet gemaakt uh, toen ik in het ziekenhuis lag. Die eerste, eerste dagen. Uh, wat mij... Het toch op de been hield om eraan te denken. Dus dat, dat, dat werkt wel. Dus, uw, we zeggen, uw genezingsproces, dat zet u ook onmiddellijk om nou, toen wel. in een poëtische ja. handeling. Ja, kan ik toen uh, werkte het wel. Ik, ik zou er uh, geen regel van willen citeren, dus dat hoeft je niet naar te vragen. Maar het heeft me wel uh, gesteund in, in die, die periode. En toen, verder heb ik me, in die, uh, vooral later, met vertalingen bezig gehouden. Ja. Maar, en dat, maar, dat, dat, uh, dat hielp, hielp enorm. Tenminste meer ook omdat je uh, je toch probeert af te sluiten van wat er om je heen gebeurt. Maar dat lijkt dus heel erg um, op, op wat u in eerste instantie een beetje gekscherend leek te zeggen. Dat die bundel um, er, er misschien wel is gekomen doordat u die klap kreeg. Ja, misschien. Dat, dat als als nou, u die nee, herseninfarct niet. niet had gehad, niet. was die misschien die bundel ook niet geweest. Nee, misschien, maar je weet niet. Nee, okay. Het zou best kunnen zijn dat, die, die, die, dat het. Uh, wel was ontstaan. Dat kun je niet zeggen. Dus uh, uh, het post uh, derhalve propt, dus de, de, iets wat, wat na de gebeurde... Uh, dat het ook een logisch gevolg is, dat is er eigenlijk niet. Dat weet je niet. We gaan er heel even uit, uit dit uh, gesprek. We gaan naar uh, Karel Kraaienhoff. Uh, wij gaan luisteren naar uh, Solitude. En dat draaien wij voor mijn collega Petra Possel ten nagedachtenis is aan haar jan.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 dat morgen misschien meer, niet meer aan zal breken voor jou, voor mij, voor ons... is een taboe waarover ik niet hardop durf te spreken. En ik vroeg mijzelf af, maar waarom durft u er dan wel over te dichten? Ja, dat dacht ik wel, dat die vraag ooit zou komen. Uh, ja, dat dan staat het gewoon zwart op wit en dan uh, word je er niet meer over aangesproken. Maar, dit, maar ja, dat die, zie dit, je dan is toch is maar. Nou, dat is iets wat je, wat je natuurlijk in de conversatie... Brengt. Maar dat geldt voor uh, bijna elk uh, gedicht. wat in de bundel staat. Hoor. Dat zijn... Maar hoe ziet u dan aan dat uh, die dood. Uh, bijvoorbeeld op televisie, hè, programma's zoals Over Mijn Lijk of De Kist. Uh, ik heb gekregen, gekregen, Nou ja, laat, laat ik het zo samenvatten. Er is een interviewer, die gaat met een lijkkist naar iemand toe. Die komt in de huiskamer van iemand te staan... en de geïnterviewde vertelt over de dood... over wat hij of zij daarbij voelt en denkt. Uh, um, Patrick Lodiers van uh, BNN... Uh, die interviewt um, jonge mensen die beseffen dat ze doodgaan. Uh, er is soms zelfs sprake van opnames op de rand van de dood. Mm. Dus de dood wordt steeds publieker... Dat taboe wat u signaleert, is dat er nog wel? Nou, ik geloof dat het uh, serieus of gaat, wel hoor. Uh, die televisieprogramma's die ik zelf dus niet zie... maar die uh, uh, vind ik ook, ook ongepast eigenlijk, hoor. Ik vind dat je... Uh, u vindt ook, het ongepast dat het taboe ja, wordt uh, dat mensen ook over hun, hun ziektes en hun, hun uh, dingen spreken... Op, op een manier dat het amusement wordt, vind ik heel fout. Mm -hmm. Dat vind ik echt... Uh, maar goed, nogmaals, het ruikt mij niet omdat ik geen televisie kijk. Dus ik uh, bespaar mezelf een hoop ellende. Laat eens luisteren dan hoe u dat doet als het gaat over uw moeder. Ja. Uh, en dat, uh, dat alles is vervat in het gedicht Bejaarendhuis. Bejaardenhuis. Ik ging ooit bijna elke dag naar het bejaardenhuis... en zag er telkens tegenop. Ik weet niet of het haar genoegen deed dat ik vaak kwam. Ik kwam gewoon...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 Wat streeft u na met zo'n gedicht als u toch publiek gaat met zoiets privés? Nou, ik vind dat het is een... een... Kijk, het, het probleem met poëzie is dat het natuurlijk altijd gaat over iets... wat je zelf hebt meegemaakt, als het goed is. maar. Dat, ja, waarom, ik, waarom? Waarom? Dat is... ik, nou ja, poëzie is een ervaringskunst. Dat in tegenstelling tot muziek, daar kan ik wel even over uitweiden. Ik bedoel, het ontstaat eigenlijk pas in de puberteit, als er iets gebeurt. De zogenaamde vroege genieën in poëzie, zijn dus Rambo en dergelijke, zijn figuren die dus vooral in de puberteit. Schreven. Maar uh, uh, kijk, een, een, muziek, een muziekstuk van de elfjarige Mendelssohn, dat kan ontroeren. Maar de enige die ontroerd zijn door een gedicht van de elfjarige... zijn zijn ouders en zijn grootouders. <laughs> Oké, okay, dus dit terzijde. Uh, dit terzijde. Uh, ja, maar de uh, bedoeling is, en nu komen we weer bij de terug, dat de lezer uh, uh, het herkent wat, wat geschreven wordt. Dus de, de lezer denkt, ik ben die ik. En uh, die is natuurlijk helemaal niet geïnteresseerd in mijn moeder en in mijzelf... Dus als het alles goed is. En waarom onderscheidt zich dat dan van een uh, gesprek uh, met een jong iemand... die weet dat hij gaat sterven en die zo serieus mogelijk probeert uit te leggen... wat dat met hem of haar doet? Waarom? Oh ja, ik is daar een markt voor. Maar, waar, maar, maar, maar u, u, u verkoopt uw bundels ook. Ja, maar goed, dit gaat niet over mij alleen. Dit gaat over een algemeen menselijk iets. Het programmamaker zal zeggen, ik maak dat, dat interview met die jonge stervende... Ja, maar het gaat, uh, gaat wel over die ene... Echte dood van die ene figuur. Ja. En uh, er is geen kijker die denkt: God, dat gaat over mij. Zou het? Dat denk ik niet. Ik denk dat er meer aapjes kijken is. Dat meent u? Dat geloof ik wel. Maar dat betekent dus dat u de intenties van mensen die zich daarover uitspreken uh, niet gelooft? Ik geloof, die, die, ik geloof dat die programma'smakers uh, slechte mensen zijn, ja. Ja, die doen het alleen maar... Oei, voor... zal ik, zal ik uh, gewoon... Uh, we gaan natuurlijk verder de uitzending vol oh, Nee, ik <laughs> geloof echt dat, dat het een, een kwestie is van kijkcijfers en zo. Dus, uh... In dit geval luistercijfers dan. Onder ons geval. Maar ja, ja goed, ik, ik spreek wij, ook wij, tegen dat het... het, het maar, maar wij, nee, maar wij doen toch hetzelfde in dit gesprek, ja, dan schijnen wij ons wordt, toch niet fundamenteel... Maar ik wil ook heel graag uh, dat je dingen vertelt over je... Hè, want, wat, wat ging er toen door je heen? Wat maak je mee? Uh, wat is je eigen... Nou, daar wil ik ook best iets over zeggen. Maar dat heeft natuurlijk weinig met die poëzie van doen. Ik bedoel, dat gedicht wat ik net voorlas over de bejaarde... Uh, ja. uh, uh, uh, re Revalidatie-oord, uh, dat is natuurlijk omdat ik er zelf in zat... Maar maar uh, uh, dat gedicht heeft toch een zekere meerwaarde. Het gaat niet alleen maar over wat, wat was die grafie toch zielig toen. Nee. Als nee. dat gaat over dat bejaardenhuis en, en, en het sterven van uw moeder... wordt u dan ook getroost door uw eigen poëzie? Nee, ik zelf niet. Maar uh, ja, ik, het schrijven heeft een bepaalde functie natuurlijk. Uh, je, ik wil niet zeggen dat je van je afschrijft... maar je geeft het wel een vorm waardoor het definitief... Uh, meerdere, maar daardoor wordt het minder bedreigend. En de dood van een moeder van, in de negentig is natuurlijk... de normaalste zaak van de wereld. Maar voor wie het meemaakt, toch altijd uh, een ingrijpende ervaring. Ja. Ja, je bent pas volwassen als je wees bent. Dus, uh, kan ook zo op de tegel, hè? Je bent pas volwassen als jo, je wees ja, bent. Was Mag hoe, hoe was het dan toen, toen Driek van Wissen, uw kameraad, uh, de dichter ook, overleed? Ja, dat was heel schokkend natuurlijk. En ten te meer ook omdat ik die man uh, ja wel een hechte vriendschap... van uh, meer dan 40 jaar, dat ik bijna dagelijks, uh, zeg ik maar... zeker vier keer per week, een paar uur met hem doorbracht. En we waren we meestal aan het werk. En we hebben een aantal, aantal boeken samengeschreven. Dus dat was uh, een groot gemis. En zo iemand krijg je natuurlijk niet terug. Mm -hmm. dat uh, Zoals je überhaupt uh, op latere leeftijd geen vrienden meer maakt. Althans niet meer zoals je... Uh, en je gevoelige jeugd maakte. Nee. Dus dat. Maar, maar ja, drie keer zo groot gemis voor mij. Hij overleed tijdens een vakantie. Hij was in Istanbul. mooi ja. En u schrijft in het gedicht Vriend. Uh, Soms is mijn beste vriend Er weer. Nou ja, ik beschrijf in dat gedicht een, een soort droom. Het is ook, eigenlijk inhoudelijk is het een, uh, wat er in het droom gebeurt: hè? irrationele verschuivingen en dingen die niet, niet gebeuren. Uh, maar hij. Uh, hij komt en kwam vaak terug in mijn uh, uh, slaap. En, U droomt ja. over Driek, huh? U droomt ja, over Driek, zeker. zeker. Ja, maar goed, je hebt er niet in de hand. Dus ik droom ook over, over, zoals ook in het ook over mijn ouders en over andere mm -hmm. dingen natuurlijk. zoals iedereen. Maar uh, ja, heel reëel uh, komt hij af en toe... Uh, dat is ook wel logisch natuurlijk... voor iemand die je uh, zo intens kende. Mm -hmm. maar wat was de kern van uw vriendschap? Ja, nou, dat was uh, omdat hij zeker geen... Uh, dat was zo, net als ik trouwens hoor. Niet iemand die uh, het hart op de tong draagt. Dus uh, het, het was meer dat we enorm veel lol hadden samen. En, uh, uh, Wat ja, voor type lol? Ja, vooral uh, verbaal toch hoor. Dat was heel snel in, uh, in woordgrappen en zo. Maar ja, dat is ook de dingen die we samen geschreven hebben wel merkbaar. Ja, Esther uh, die, die constateert dat... Uh, uh, dat na de dood van, van Driek, uh, uw grappen eigenlijk geen ontvanger meer hebben. Nou, er is, er is bijna niemand die dezelfde soort uh, ironie uh, hanteert als ik... Uh, en hij dus deed. En dan, en, dan uh, blijft die grap in een soort nou ja, van luchtleden ja, gehangen. Ja, dit, dit, je, je mist een klankbord, dat is waar. Ja, en hij uh, en, uh, en ik waren dus over en weer uh, heel, heel, uh, heel snel met... Uh, taalgrappen en dergelijke. Ja. Wat, wat doet de dood van zo iemand met u? Is er is uh, iets oh, dat ja, verschuift? Het, uh, ik weet wel dat. In het begin geef het mij uh, uh, zo aan... dat ik ook uh, een week of twee niet kon lezen. bijvoorbeeld. Het was, uh, gewoon een heel grote onrust maakt ze van meester. Terwijl ja, het is natuurlijk gewoon de gang van, van dingen die gebeuren. Dus uh, ja... Maar als je, als, je, als je zou moeten proberen te zeggen... wat dat met je doet als, als iemand met wie je zo lang intensief samen bent... sterfelijk blijkt. Dat, dat brengt ook reflectie op je eigen leven met zich mee. Tuurlijk, maar, ja. Wat is dan het antwoord? Nou, mijn eigen sterfelijkheid ben ik ben natuurlijk sowieso altijd al van bewust. En dat het wordt alleen maar erger. <laughs> dus uh, dat op zich... Het uh, is curieus dat niemand had ooit verwacht dat het driek mij niet zou overleven. Vanwege dat gezuip? Ja, nou, vanwege mijn, uh, mijn zogenaamd zwakke gestel. Maar ik heb kennelijk uh, overleef ik alles. Tot dusver. <coughs> maar uh, dus dat, en hij, hij mankeerde eigenlijk weinig. Dus maar brengt het bijvoorbeeld met zich mee... ik noem maar iets heel praktisch. <coughs> dat u uh, sinds die tijd nog iets minder drink dan u al bent gaan drinken... Ja, na oh, die uh, ellende van 87? Meer met, met andere dingen samen. Ik had al voor mijn broerte... had ik een beetje genoeg van het, uh, het, het café gebeuren en dergelijke. Dus, uh, Wat doet u nu dan? <coughs> ik, sorry. Gaan ik ja, ja. ja, ik zit okay. vooral uh, uh, veel thuis. En werk hard. Op mijn eigen manier. Maar bent Zo. u een asszeit geworden? Nee, dat uh, kun je niet zeggen, maar... Uh, ben, uh, bij het eten bijvoorbeeld vind ik een goed glas wijn heel belangrijk. Ik ben ook echt blij dat uh, dat het weer kan. Maar het hoeft maar, niet meer na middernacht? Nee. Hoeft het, of schoon ik nu weer uh, na een paar uur slaap. dus uh, met de gedichten bezig ben. terwijl ik het vroeger deed in plaats van te slapen. Ja. Is dat moeilijk om op een gegeven moment te zeggen. Ik, uh, ik lig meer aan, niet meer aan de voeten van koning Alcohol? Nou, dat ging ook vanzelf eigenlijk. Dus dat. Uh, ik heb al heel veel gedronken vroeger, maar dat was voor mij alweer geruime tijd geleden. En... Waarom had u het nodig? Nou ja, het is een zekere. Ik ben, dat zou je misschien niet zeggen, maar een tamelijk gereserveerd mens. En uh, die drank ontremt natuurlijk. En uh, ja, ik vond het ook lekker. Ik en, zag het uh, niet als een probleem hoor. Uh, nee, nee. Maar toen u, 87, uh, met. Uh, met uh, ja, wat was het allemaal en wel heb op de pancreas vooral. Ja, en die uh, krijg je in dat van veel sterke drank. En uh, niet eten. Toen moet u toch wel enigszins als een probleem zijn gaan zien, schat ik. Nou, zo heb ik ook een jaar of drie uh, geen druppel gedronken, Wat ook weer uh, heel aardig was. Dat uh, leidt ertoe dat je uh, sociaal echt nodig meer meedoet. Ik kon uh, uh, bijvoorbeeld dinertjes zo absoluut niet aan. Dat duurde veel te lang. Mm -hmm. Maar ik uh, uh, ben daarna weer, weer gewoon gaan drinken. En ik kan dat fysiek ook. Dus...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 Dank u wel. Als je, als je constateert dat, dat er eigenlijk helemaal geen ontvanger is... niet ten diepste van je nee. werk, waarom zou je het dan nog bundelen? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik zelf ook niet. Maar uh, toch ben ik weer zelf heel tevreden als ik zo'n boekje vaststa. Dat is een, uh, ook weer een paradox. Ik, niet, uh, maar uh, kijk bij het schrijven zelf denk ik niet meer aan uh, het lezen of zo... Wat niet wegneemt, dat ik heel verstandbaar schrijf en zo natuurlijk. Uh, ja. dat is, dus ook, ook in die zin is er weer een tegenspraak. Maar uh, het, het, het, het mensen, uh, een vorm van koketterie of zo is weg. Ja, dus zoals zo. u dus uh, schrijft, niet langer is wat je schrijft gericht op een ontvanger. Met alle ja. inhoudelijke consequenties ja. die dat kan ja, hebben. Precies. Als je wil please of als je... Ja. Hè, dat is dus niet meer aan de orde. Wat, maar... is, was, wat is dan het verschil in de poëzie? Als dat beseft tot je komt, dat je dat niet moet doen? Wat, wat, wat, wat verschuift er dan inhoudelijk? Ja, in dat, de, de, ik, ik, nu ben ik weer, weer, weer erg gevoelig natuurlijk... voor hoe erover geoordeeld wordt. Eh, of u het mooi vindt bijvoorbeeld. Ja. Dat vond ik interessant dat u dat ook vroeg aan ja, de redactie. Van, ja. Ja, kan die man dat überhaupt wel appreciëren? Ja, ja, als je tegenover iemand zit die er helemaal niks aan vindt... dan is het natuurlijk een, een raar gesprek. Zou u dan niet even komen? Nou, als ik dat gemerkt had, dan zou ik uh, ermee gestopt zijn, denk ik. Dat ben ik. Ze zegt veel dat uurkunst of maar, maar zonder mij. Ja, dat, uh, dus ik de, de, ging ervan uit dat dat wel goed zat. Maar ik dacht dat, dat mensen uh, die zo vaak worden getormenteerd door critici, door recensenten, de op den duur wel een olifantshuid voor zouden hebben. Nee, afvangen. maar goed, kijk, kritiek, je wordt geprezen of gelaakt de verkeerde uh, dingen meestal. Het is maar zelden dat je iets leest in een kritiek... wat je van jezelf denkt van verdoei, die man heeft het goed gezien. Beter zelfs dan ik. Wat vindt u dan bijvoorbeeld onterechte lof? Nou ja, nee, ik heb geen voorbeelden meer dan. Maar, nou probeer eens. Dus, nee, als u zo goed weet, die wet moet niet uit de hemel zijn komen vallen. Daar hebt u blijkbaar over naast Nee, al maar de, de, kijk, uh, mensen, mensen zeggen iets wat eigenlijk niet op, over dat werk gaat... Ze, hun eigen uh, poëtica speelt vaak een rol. Want uh, poëziekritiek wordt in Nederland uitsluitend bijna door dichters bedreven. Ja, dat is uh, opvallend. Ja. ja, dat is natuurlijk heel raar. Want stel je voor dat muziekkritiek alleen maar... Uh, dus dat men uh, voor een uh, kritiek op een violconcert alleen maar violisten nam. Hoe komt dat dan eigenlijk? Ja, het is een, uh, een zorgkindje natuurlijk. Oké, okay, dus en, ze moeten elkaar in leven houden. Maar tegelijkertijd proberen ja. ze elkaar te doden. Dat gebeurt wel, maar ja, dat, dat, eh, nogmaals, dat raakt mij nauwelijks. Nou, nou u heeft nou uh, juist uitgelegd ja, dat het nee, u wel nee, raakt, nee, dus ja, nu ja, te praat Mijn, boel, mijn leidt er niet onder. Nee, ja, <laughs> maar de 150.000 uh, verkochte bundels, ik snap het. Maar ja. ik wil toch weten wat het echt met u doet als mensen Nou ja, Als je, als je, je merkt dat een kritiek persoonlijk wordt, hè, dus... Ik vind dat je moet boorden wat iemand heeft nagestreefd en hoeverre die daarin geslaagd is. Mm -hmm. Dan zou je een uh, redelijke uh, kritiek krijgen. En die, dat gebeurt eigenlijk niet in het algemeen. Ja, de, de, de, de, de, de kritiek op u, hoe zou u die zelf samenvatten? Nou ja, het wisselt ook heel erg hoor. Als je het, uh, maar wat is daar de rode draad zo'n beetje in? Er nee, is geen orde, want er zijn, zijn positieve en negatieve oordelen. Nee, ik vroeg de, de, de kritiek. Ja, ja. Hoe zou u daarvan de, de, de noemer zelf omschrijven? Nou ja, het eh, dat, dat is, is curieus, want eh, nogmaals, het, het, het zijn verschillende uh, verhalen die je hier... zou Zal ik een, po een poging doen? Ja. Het zou, let op zou. Het zou te klassiek zijn, het zou um, te ouderlijk zijn. Het ja. zou te keurig wezen. Dat is. Uh, dat uh, heb ik ook wel eens gelezen. Ja, nou ja, daar kan ik niets aan doen. Nee, <laughs> dat vind ik wel heel, heel ik, grappig gezegd. Maar mijn vraag gaat daar ook niet over. Dat vechten de critici en uh, de, de mm. poëten maar met elkaar uit. Mijn vraag is. Wat doet het met een, een poëet? Er zijn dus mensen die zijn in staat om te zeggen... u gooit die bakstenen maar, ik ga vrolijk voort. En er zijn mensen die zich daardoor laten verlammen. Hoe nou, pakt dat ja. bij u uit? Ik, ik lees liever, ook, ook als het onzin is... Eh, liever iets positiefs dan negatiefs over mezelf. Dat is heel menselijk. En als Gerrit Koemrij, toch niet tenminste... wijlen Gerrit Koemrij... Eh, zeven gedichten in zijn gezaghebbende bloemlezing van u opneemt... Hoe, hoe gaat u dan naar het café? Nou, dat vind, vind ik aardig... Ik had er liever tien gehad. <laughs> <laughs> ja, en, uh, ja ik, ik kon het redelijk goed met hem vinden op den duur. Uh, Waarom in het begin niet dan? Nou ja, toen, toen, het is altijd zo. Als je elkaar niet kent, dan uh, krijg je. Er heeft ook wel uh, iets iets om me geschreven ooit. En dat dan ben je netjes. En die ach ja, soms dan, dan ben je in een slecht humeur. Dan schrijf je zoiets. Ja. Ja, het staat wel. <laughs> Gedrukt voor de, in de nee, eeuwigheid. Ja. ja. ja. ja. Nou, um, zegt u op een gegeven moment in het gedicht jaar na jaar... weer is het herfst geweest. Weer wou je je bezinnen. Op wat ziender ogen meer en meer ontgeleid. En weer vind je geen zin en schiet je niets te binnen... dan de voor altijd niet te achterhalen tijd. Ja. Het gaat heel erg over die zinloosheid telkens. En dan, dan komt u tot de regel... waarnaar je hebt verlangd, waarnaar je bleef verlangen... was het uiteindelijk zoveel leven waard. Hmm. Er zit iets misantropisch natuurlijk in die toon, iets, iets droefgeestigs. En ik vroeg me af, waarom bent u eigenlijk door blijven leven? Oh, ja, ja, zo van. Zo uh, <laughs> iemand moet, moet er maar een eind aan nou, maken. Als maar... het zo erg is, uh, meneer Rabi, als het in deze bundel ook is, waarom ja. zou je er dan niet gewoon mee kappen? Ja, Omdat het bestaan ook, ook eigen kant heeft, heeft wel aangeraakt. Maar uh, die vinden minder hun, hun weg naar de poëzie. En uh, ik kan van een heleboel dingen... Uh, maar dan stel genieten. ik u een confronterende vraag. Hoe levens echt is die poëzie dan? Als je dat het weglaat. Het is, is zeer serieus en uh, heel uh, eerlijk geloof ik. Maar als maar, we dat als journalisten zouden doen. Als ja. we zouden zeggen, nou, we, we, we halen alleen die en die aspecten eruit. Ja, maar dat is en, ook het grote verschil. Het heeft helemaal niks met journalistiek te maken. Nee, maar dan vraag ik wel, bedoel, hoe levens echt is het... als het gaat over uw gevoelswereld, over nou, uw, uw gedachtenwereld... Nee, als zo'n elementair stuk dit ontbreekt. Dit is een essentie die ik weergeef. En die, die speelt op de achtergrond ook als ik vrolijk ja. Natuurlijk mee. Ja. Maar, uh, maar u snijdt dat eruit? Nou, ik vind dat je het wezenlijke moet zeggen. Al word ik ja. honderd. Uh, dit is de kern. Uh, ja, dit is de kern. Het loopt op een gegeven moment af. Ja. En uh, daar moet je over schrijven. Bent u en... nou straks in Gods hand? Dat viel mij op in de bundel, dat God een paar ja, keer, keer voorbij komt. Is, dat is een beetje ironie natuurlijk. Ja. Vooral als er staat... Uh, uh, je bent een zeer in de hand, Ze zijn veel geschreven tussen. Ja. En dan. Uh, volgens zich een uh, Ja. Nou, ik, ik vind. Enig, uh, enige verwijzing naar religie mag best. Ja. vind ik ook wel, ook wel goed. Hoopt, om, u, als, hoopt u dat u er zo, uh, straks zal zijn, die God? Nou, ik heb daar geen voorstelling bij. Niet. niet uh, Excuus, maar ik vind atheïsme, om met tolerant te spreken, zo weinig aristocratisch. Dus u dat, vindt. <laughs> is zo weinig aristocratisch. Wat zou er nou als u uh, ja, op een dag toch in de vergetelheid verdwijnt? Als u, als u ons verlaat, als deze planeet ja. uh, uh, geen Jean-Pierre Ravie meer heeft. Hè? Wat zou u dan in zo'n rouw advertentie voor poëzie willen zien opduiken? Ik hoef mijn eigen gerichten niet in een rood te hebben Maar... Uh, uh... Ja, dat zou ik nog even op moeten kijken. Maar bovendien vind ik... Wat is de zin uh, van u waarvan ja, u zegt te houden Ja, maar van... ik vind, dat wil ik best beantwoorden... Ja? maar uh, even nog uw vorige vraag. Uh, ik vind dat een zaak van de nabestaanden. He, Oké, okay, uh, Helder, dus... maar we hebben nog weinig tijd... dus ja? ik ben heel benieuwd naar de zin waarvan u zegt... die is mij dierbaar. Ja, dat is dan een hele boek in die punten. Het, het is de vraag over wat meenigszins. Denkt u erover na? Dan meld ik ondertussen even... dat naachter twee dingen te beluisteren is met Margreet Reintjes... En dan is Ad Kopjan in een serie van gesprekken met vertrekkende kamerleden aan het woord. Jean-Pierre Ravie, wat wordt dat zinnetje? Oh, ik, vind, ik vind je bent je eigen einde en begin ook, ook voortreffelijk hoor. Je bent je eigen einde en begin. Ja. Zullen we die dan ook op de tegel zetten vanavond? Dat is goed. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. En meneer Ravi. dit was aflevering 2506. Morgen praten wij met Arabiste en journaliste Esmeralda van Boon over haar boek. Vertrouw op Allah, maar bind wel je kameel vast. Tot dan! Radio 1. Nee, Stof NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Het Avro Radiotheater...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 Van acht van kwart voor één tot één in het Avro-radiotheater Boiling Frog. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Pika wil graag uw aandacht.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 Collect Nu overal verkrijgbaar. Dedicated. Schat, dan blijven ze nou. Ik hou het niet meer. Nou, Jaak vissen en een voetballen. Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgeloos verhuizen. minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizen.nl? E-matching. Online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan.